Ik zou eens willen zien wat voor foto's mevrouw onlangs gemaakt heeft. Even hier, kom. Geef mijn camera terug. Je hebt het recht niet om mij te hinderen in mijn werk. Integendeel. Wij hebben zelfs het recht om u zonder veel uitleg meteen op te sluiten. Kijk eens hier, Pieter. Van een primeur gesproken. Een foto van een afgekapte hand. Op het deksel van een toiletpot. Oké, okay, juffrouw Piraerts. Kom maar voor de pinnen met uw uitleg. Ik was van plan u te bellen. Echt waar. En wanneer precies? Nadat je die foto verkocht had waarschijnlijk. Oké, okay, je hebt hem nu die foto, je hebt zelfs mijn foto fototoestel. Mag ik nu gaan? <laughs> Want jij denkt dat dat zo simpel is. Mevrouw Pieraerts, mijn geduld met u is jammer genoeg... een beetje te veel op de proef gesteld de laatste laat tijd. Laat mij los! Vanin, laat dat. Mevrouw Pieraerts, het wordt tijd dat u de ernst van de zaak begint in te zien. Wat u gedaan heeft met die hand is niks meer of minder... dan knoeien met bewijsmateriaal. Om maar te zwijgen van medeplichtigheid aan moord. <laughs> Ik medeplichtig aan moord. Paul Verfay is vermoord, mevrouw Pieraerts. En zijn rechterhand is afgekapt. En speel maar geen komedie. Want gij weet dat waarschijnlijk al langer dan wij... Het bezit van dit fotomateriaal is voor ons al meer dan genoeg... om u regelrecht aan te klagen voor medeplichtigheid. Heb ik gelijk of niet, mevrouw Martens? Juist. Ik herhaal mijn vraag. Wie heeft u gezegd dat je ge die hand hier kon vinden? Mevrouw Piraerts, in uw plaats zal ik maar heel vlug antwoord geven. Ja, jongens, we gaan hier geen tijd mee verliezen. Bruinogen, neem ja. maar mee. Oké. Okay. Ah, ik wil eit. telefoneren. Ja, ik heb dat recht. Ja, dat doet je dan maar op het bureau. Bruinogen, inpakken en wegwezen. Ja, ja. Bruinogen, Bruinoge, een secondje nog. Uh, waar is die hand nu? Wat ja dan? Ah, dat weet ik niet. Hoe weet dat niet? Ligt die daar nog op het toilet? Ah, waar ben ik dan niet geweest? Ben ik direct met madame naar beneden gekomen? Mevrouw Piraat, wat hebt je verder nog met die hand gedaan? He? Ik, niks. Ik heb gewoon die foto gemaakt. Ja. Ah, de dokter heeft u een serieus verband aangedaan. Doet het nog zeer? Een beetje, ja. Ik voel mij suf, hij heeft mij een sterke pijnstiller gegeven en een slaapmiddel. Lorenzo, jongen, wij gaan morgen eens serieus moeten praten, hè? Ja, ja je zit altijd welkom, Pieter. Daar ja. twijfel ik niet aan, maar vertel me nu eens. Wie heeft die hand hier binnengebracht? Uh, hand? Welke hand? Je weet van niks. De hand van Varfay. Wat blieft? Sorry, commissaris, ik weet van niks, nee. Nou, ik zou u graag geloven, maar ik heb zo mijn twijfels. Hebt jij nog met Elspieraarts gebeld? Uh, pak weg sinds vanmiddag tot een uur geleden of zo. Oh nee, jij zijt overvallen, hè. Uh, laat ons dan zeggen tot twee uur geleden. Oh, oh commissaris, ik zweer het. Nee. V -v Vraag rust de nummers op van al wie ik gebeld heb, vergelijk met de nummers waar Els naar gebeld. Oh, dat heeft. Dat zal ik zeker doen. En je hebt toevallig ook niet gebeld met Baldomero Duran? Ik. Waarom zou ik. Ik ben hier maar de concierge, hè? ...Baldomero Durand die ziet mensen gelijk ik zelfs niet staan. Wanneer hebt je hem voor het laatst gezien? Uh, wanneer? Dan moet hij die, die zondagnacht geweest zijn... ...vlak voor ik die pink gevonden heb. Hij is hier dus niet meer geweest sindsdien? Ja. Daar ben ja. je zeker van? Ja, zeker, zeker. Ik kan niet alles zeker weten. Oké, okay, is goed. Ik ga het hier voorlopig bij laten. Maar het spreekt vanzelf dat gij u ter beschikking moet houden. Hè? Ja. We gaan bijvoorbeeld ook nog eens een hartig woordje praten... ...over uw potloodventer, meester Chris van der Weijden die jij blijkbaar een stuk beter kent dan je tegenover mij hebt laten uitschijnen. Je weet mij wel te vinden als het zover is, hè, Pieter? Dus geen spoor van die hand. Nee, Pieter, maar om eerlijk te zijn, er zijn daar zoveel hoeken en kanten aan dat gebouw. Ze zijn daar nog altijd aan het zoeken. Maar wie zegt dat die hand daar nog altijd ligt, hè? En wie zegt dat het wel een echte hand was? En trouwens, voor hetzelfde geld heeft Piraat die gewoon doorgespoten. Oh, ja, maar alleen, ik zie dat mens daar goed toe in staat. Dat kan ik niet voorstellen. Wat voor belang zou ze daarbij hebben? Ja. Ik zou u eigenlijk op uw vingers moeten tikken, Pieter. Gij had meteen kalant zijn appartement moeten doorzoeken. Die hand ligt daar niet. Daar ben ik zeker van. Vraag me niet waarom, maar hij leek op dat punt eerlijk. Ja, maar op andere punten liet hij anders wel tegen de sterren op. Oh, dat is zo, ja, ja, ja. Ah. Al de tapes van de security-camera's hebben een uur en een datum. Oh. Het staat dus al vast dat diegene die drie nachten geleden die Pink heeft achtergelaten... nooit uit het gebouw geweest is. Dat maakt hem onze eerste verdachte, voor wat die zaak betreft. Het kan natuurlijk altijd zijn dat het iemand was die zich toen schuilgehouden heeft, hè? Ja. We hebben hem toch ook alles grondig onderzocht, maar toch... Piraat is ook maar gevonden toen we al voor de derde keer aan het zoeken waren. Dus haakjes, is er iemand daar straks naar die security tapes gaan kijken? Ja, ja, ik heb dat gedaan, commissaris. En moeten eens dus iets weten? Dat systeem, dat lag volledig plat. Oh, leuk, dat ik ja, niet. Jawel. Voilà, commissaris ben hiermee, hier Ja, ga zitten, mevrouw Pieraarts. Ik blijf liever staan, meneer de commissaris. Mevrouw Pieraerts, het is laat. Wij zijn allemaal moe. Dus we zouden graag zo vlug mogelijk van u willen horen... wie u gebeld heeft, wat u van die hele zaak weet... en waar die hand naartoe gegaan is. Ik zeg niks voor ik mijn hoofdredacteur mag opbellen. En trouwens, nu je hier toch op bezoek bent... ik wil graag ook eens van u vernemen... of je er nu in geslaagd bent... om foto's te maken van Chris van der Weijden gisteravond. Van wie weet jij dat? Wat? Dat Chris van der Weijden de potloodventer van het Alpertpark is? We zijn toevallig van de recherche, hè? Vroeg of laat komen we alles te weten. Op die dingen na die mensen gelijk gij achterhouden... om daar hun voordeel mee te doen. Maar zwart, we hadden het eigenlijk over die hand. We zijn één en al aandacht. Oké, okay, Bruinhoge, weg ermee. Met plezier commissaris kom. Je kunt mij hoogstens 24 uur vasthouden Is dat waar, mevrouw de substituut? Dat valt nog te verzien. Wees maar zeker dat ik over heel die zaak een vlammend artikel ga schrijven Allee, kom maar dan, mag kom maar Als we moeten poseren voor foto's, zeg het maar hè. <laughs> Dat is een goeie commissaris bon, Jongens, uh, we stoppen ermee ja. Morgen ja. checken we al die pv's die we vandaag opgesteld hebben En we vergelijken de personalia van al dat volk met ons archief ja. En met onze databanken Laat ons maar hopen dat we tegen dan al nieuws hebben van onze spoorloos verdwenen verdachte. Ja, en de al even spoorloos verdwenen Frank Lernoud Weet je wat ik ook raar vond? Dat Edwina van der Wijde op die repetities van vanavond was ja, is het waar, dat is mij niet opgevallen Nog wat wijn? Nee, dank u Nou ah ja, zij was een van de eerste die een verklaring heeft afgelegd Jij denkt dat die nog niet wist dat haar vader vanmiddag vermoord is? Ik kan anders moeilijk begrijpen waarom ze in het concertgebouw zat, gij wel? Volgens u nichtje waren er spanningen bij haar thuis, hè? Ja. Misschien dat ze geen al te goed contact meer heeft met haar ouders? Waarom woont ze dan nog thuis? Anneke, sorry, maar ik ben dood op. Over dat soort vragen kan ik nu niet meer deftig nadenken. Waar zit Merel trouwens? Ja, die zal al aan het slapen zijn, zeker? Daar is ze. Ze is uitgeweest of zo. Het lawaai te horen, toch? Ja, hier, Bob. Hallo. Merel. Oh meisje, hoe ziet jij eruit? Je hebt toch niet zitten snuiven, hè? Want in dat geval... Peter. je hey, gaat eens zitten, Mera. Maar wat is het nu? Mag je zitten hier te beneden. Oh, oh my god. What have I done? Oh, I'm so desperate. Kom eens hier, kom eens hier. Wat is hier? Baldomero. Baldomero Durand? Oh, my baby. Mijn baby. Het is van baldomero, duran...